Wat dan de dans dan, zo'n bodendijk hier, aflevering 4? En uh, iemand moet gelijk terugdenken aan uh, al zijn goede tijd in Cape Palace. Dat is uh, Leon en die komt dadelijk ook even vertellen wat er allemaal in de feestagenda te doen is. En hij is ook inspector gadget, dus hij vertelt ook allemaal wat er te doen is uh, en wat je moet gaan kopen. Verder hebben we vanavond vechten en urban. Het is een soort uh, combi schijnend te zijn. Twee minuten van Ted, ik waarschuw vast, je kan nog weg. We hebben een interview met de eigenaresse van een downloadportal. De naam daarvan is Musicism. Uh, verder krijgen we Lucien Voort in de uitzending. Die komt vertellen hoe het op de Winter Music Conference was in Amerika. Hert Zimmerman komt langs. En uh, we gaan met iemand praten van Real House. Lekker hoor. It's Your mind is twisted, your mind is twisted, mine is twisted. Er waren toch echt drie mensen voor nodig om deze plaat te maken. Your Mind is Twisted. Greg, Jeroenski en uh, DJ Roog zelf. Hm. De meningen in uh, de studio zijn verdeeld over deze plaat. Persoonlijk vind ik het helemaal niks. Maar uh, andere mensen zeggen dat het helemaal te gek is om te Nou, Daar ben ik al jaren niet geweest. Het zal wel goed zijn. Now move, now move, now move. I've personally been sent to bless you with the keys to the car that's musical limousine. Now open up your eyes so that we can be seen. And if your eyes don't attract you to this musical car seat, let God bless you with the skills to move your feet. baseline explode inside your chest move to the vibe and know that you are blessed now move now move is het natuurlijk niet, maar dit heet dan Move. De movement... Ah, ik vind het wel een gekke plaat. Leon en sorry, ik moet mijn excuses aanbieden... je vorige plaat vond ik ook echt te goed. Stel, afgelopen vrijdagavond sta je in de Ofcorso. Sta je daar te luisteren naar... Uh... Oeh, naar wie sta je daar te luisteren? Je staat te luisteren naar hiphop. Daar hebben we verleden week uitgebreid reclame voor gemaakt. Want toen was er ook de Bacardi Beelife Tour. Je bent er als bezoeker. En wat zie je dan? Nou, in eerste instantie... Uh, goedenavond Ronald, hier Marcel, Hallo in de Marcel. studio, uiteraard elke week. In eerste instantie zouden de, de jeugd van tegenwoordig op komen treden. Uh, maar daar uh, dachten uh, Feyenoord-Hooligans anders over. Die uh, had laten blijken van uh, als die uh, gastjes op het podium komen... dan uh, slaan wij de boel kort en klein in, uh, in de corso. Nou, uh, dat optreden werd daar dus afgelast. En uh, vervolgens uh, ging het feestje gewoon door. Maar toen ging het alsnog mis. We uh, zoeken Jeroen, vertelt ons nu wat hij precies heeft gezien. Kom op Jeroen. Het um, nou ja, was uh, tijdens het optreden van uh, Unique en Winna, uh, de twee Rotterdamse helden, uh, op dit moment bijna de hip hiphopwereld. Het ja. was uh, de afsluiting, uh, het nummer werd uh, de Rotterdam Remix, dus waar alle... Uh, ja, Al tijdens een Rotterdam, Rotterdam Remix-plate ook? Ja, dus precies. En uh, Ik stond uh, helemaal vooraan en opeens uh, komen langs alle kanten komen... Uh, ja, ...lieden die, uh, die achter elkaar aan zaten en eigenlijk niet met de muziek bezig waren... Die, uh, we begonnen elkaar aan te gaan, uh, klappen uit te delen. Een uh, grote massale wegpartij, eraan. dus. Een uh, massale wegpartij uh, ja, vooraan bij uh, Off-Corso. Uh, terwijl uh, het nummer nog niet afgelopen was. En je hoorde uh, dat er ook uh, ME voor de deur uh, is gekomen uiteindelijk? Uh, nee, nou ja, dat heb ik zelf niet meegemaakt. Maar ik hoorde mensen die uh, nou ja, daarna al snel eigenlijk weg wilden van... Uh, ja, dit is niet leuk meer. Uh, die moesten gewoon nog even wachten omdat de ME voor kwam rijden. En uh, die hebben voor de deur gestaan bij uh, Off-Corso. Uh, in het geval dat waarschijnlijk zijn die uh, uh, ja, gewaarschuwd. Jeroen, Jeroen, een vraag uh, over. Specifiek, denk jij dat zo'n vechtpartij en uh, de, uh, de, laatste, uh, de laatste schietpartij bij Nao en Wauw, uh, of de, de, de Maasilo, sorry Ted, uh, dat dat, dat, dat het te maken heeft met de muziek? Dat, dat dit soort uh, geweld te maken hebben met agressieve teksten in, in gangster rap en hip-hop? Nou, en dat... Is er een verband? Het is, het is, het is wel een publiek wat ja, daarop afkomt. Maar de muziek zelf maakt het niet agressief of zo. Maar het is het publiek uh, dat uh, zich uh, stoer voor wil doen. En uh, niet dan pas opzij gaat uh, als je er langs ja. wil. Maar liever blijft staan. Jij wordt zelf er zelf niet agressief van, van die muziek, uh, Jeroen? Wat zeg je? Jij wordt er zelf niet agressief van, van die muziek? Uh, nee, <laughs> ja, ik stond wel vooraan. Ik stond wel uh, een beetje mee te springen. Maar dat is alles. Uh, in de pit heet zo, dat, hè? In de pit. Het is niet zo dat ik... Uh, <laughs> Dat ik een gaspistool mee wil nemen om, uh, om mijn story te doen blijken. Dat, dus als het aan jou ligt, gaan er meer muziekliefhebbers uh, naar zo'n feest. en uh, minder uh, ruilschoppers, als ik het uh, goed begrijp. Ja, nou ja, dat, dat zou uh, de, de sfeer natuurlijk alleen maar ten gunste komen. Nu ja. uh, was het echt een soort anticlimax erdoor. Ja. Maar, uh, Want voor de rest was het gewoon een goed feest? Ja, de lounge was supergezellig. En ja. uh, daar was gewoon een goede sfeer. En uh, hip-hop hoeft niet altijd. Uh, altijd uh, dit soort dingen te doen. Uh, uh, ja, dat uh, dit soort redden voorkomen. Want, ja, ik weet, ik dat ga... wilden wij, wilde wij horen. Uh, hip-hop ja, is gewoon uh, een goede muziekstroming. en uh, geen ja, geweld. Ik ga, ik, ik ga dus vanaf mensen. Ik ga vanavond bijvoorbeeld, bijvoorbeeld naar TikTok. is in de vagebond. en dat is voor alleen maar. Uh, goede hip-hop. en alleen maar gezellige mensen. Dus het kan toch? Het, uh, het kan gewoon wel. Uh, Oké. Okay. Dit is al het voorbeeld. Jeroen, bedankt voor je mening. Dankjewel, okay. Makko. Goedjes, oh, hoi. Toestand in de dans. Niet onze gewoonte om de platen heel erg kort te draaien. Uh, sterker nog, we draaien de platen over het algemeen heel erg lang. Maar op dans.rijmond.nl kwam gelijk een mailtje binnen over het vorige onderwerp. Iemand zegt de challenge in Hoofddorp stopt met het programmeren van hiphop... want er wordt altijd gevochten en nou kom ik toevallig zelf heel vaak in de challenge... Uh, om te draaien. Dus uh, mijn uh, linkerhand en uh, zwaar muzikaal geweten Marcel pakt gelijk de telefoon en hup, toont het uh, uh, dus telefoonnummer van Orlando uit zijn onder. En je hebt Orlando aan de telefoon. Ik heb helps. Orlando aan de telefoon en uh, hij geeft aan dat het berust op een misverstand, Ronald. Dus uh, Orlando, goedenavond. Goedenavond, heren. Goedenavond. Hey, Orlando. Wat is, hey. er, aan, wat is er aan de hand? Uh, uh, zijn jullie ja, nou berust, gestopt? De informatie e uh, uh, komt ongetwijfeld ergens vandaan, want uh, er zit een kern van waarheid in het feit dat de challenge is gestopt op vrijdagavond met het programmeren van uh, een vaste urbanavond. Dat is twaalf uh, jaar is dat zeg maar dé urbanavond van, uh, van Nederland geweest. Daar mm -hmm. hoefde men nooit wat voor te doen, de deuren gingen open en niet vol. Er is nooit een flyer gemaakt. Um, echter is het zo dat uh, het afgelopen jaar... Um, dat het uh, minder is geworden. En dat heeft uh, niets te maken met vechtpartijen en, uh, en, en schieten en steken. Of al die geruchten die er komen op doen. Maar meer dat uh, de bevolkingsgroep die erop afkwam vrij jong was. En, uh, ja, en niet altijd even loyaal om het zo maar te dus zeggen. Op het moment dat er een andere peesje was in, uh, in Amsterdam. Genereus aan de bar bedoel je? Uh, ja, ook dat. <laughs> maar, maar, um, Sorry, dan ik zou niet lachen. lachen. Nee. Nee, uh, ja. sorry, nee, Maar, maar dat okay, okay, er toch okay, om in okay. de horeca. Laten we wel zijn. Luister, Orlando, ik moet het even uitleggen. Ik heb zo'n hekel aan radioprogramma's met lachzakken. En nou ben ik zelf een lachzak. Dus uh, vrees ik. Maar dat was echt een hele goede omschrijving voor Marcel. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, daar dan, dan moet ik me daar maar bij neerleggen, Marcel. Sorry. Hey, um, Geef weg, partijen. Hey, uh, het is zo dat uh, de zaterdagen... Uh, Urban is zo opleggen worden dat de zaterdagen... die vroeger in de challenge altijd meer hoempapa waren... Ja. dat het Urban is geworden... Um, met andere worden Urban is ook vrij lang geworden uh, daar. En uh, ja, dat heeft zijn weerslag op de vrijdag. Uh, die heeft het verloren van de zaterdagen. Mm -hmm. En vandaar dat er besloten is sinds vorige week om nu op vrijdag uh, andere dagen te uh, dus andere genres te programmeren. Dus, dus we moeten we dan bij in denken? Zware techno en house in plaats van hiphop? Absoluut, uh, niet zware techno, maar zeker uh, Latin house avonden. Lekker, uh, uh, je moet denken, daarbij uh, Ja, we ook, ook, ook jongens als Erik I. komen nu op de vrijdag langs. Ja. Uh, andere concepten. Natuurlijk komt er ook tussendoor een R&B-party. Die, die komt binnenkort ook een Metropole Union. Ja. Zwing die avond. Dus de vrijdag wordt meer een, een avond uh, voor van alles. Oké, okay, Orlando. Dus dat, Orlando, dat, wat, dan wat, dan ga je, wat ga je dit weekend doen? Dit weekend uh, sta ik in de challenge op zaterdag. Op ja? de Jessica's Dat uh, is een urbanavond. Uh, ja? En daar sta ik te draaien. En, en zaterdag? Het is zaterdag. Ja, maar oké, oké. Okay, okay. ja, dus, je, je moet even de, onze luisteraars. Uh, ja, aangeven aan onze luisteraars. waarom ze naar de challenge komen, moeten komen, natuurlijk, van het weekend. De uh, challenge heeft. Uh, qua muziek, als je praat over urban. hebben ze gewoon het beste uh, wat er te bieden is. Uh, alle grote urban namen komen daar langs. En dan moet je gewoon bij denken aan jongens als de Party Squad. Uh, DJ Orlando niet te vergeten, uh, DJ Kid. die uh, kan het hele rijtje, kan ik wel afgaan. DJ Frank. Nou oké. Okay. de jongens in de scene. Uh, afgewisseld met uh, met, met, acts, met live edge. Orlando, en, en ga is. je deze plaat ook draaien? De nieuwe Basement Jacks? Ja, ik zal hem in het begin vanavond even draaien. Jij moet deze plaat draaien, Orlando. Nou, hij is wel een beetje op, urban, Ronald. Dus... Op jouw verzoek. Dank je wel. tot de volgende Orlando, keer, bedankt. Hé, Hoi, wijs. Goedjes. Hoi. Hoi. Hoi. De beste man heet Dietron. Hij was tijdens het Rotterdamse Electronic Music Festival... oftewel Ramf, geheel onherkenbaar. Want hij was 30 kilo afgevallen. Ja, dat kan gewoon. 30 kilo afvallen en dan, dan kent niemand je meer. Um, ik ken DJ's die daar ook voor een aan meekomen. Maar ik hou natuurlijk gewoon mijn mond. Ik zeg niks, maar ik ken er wel een paar. Leon Brouwer is terug. Terug van vakantie. En vorige week was hij wel, maar de, was hij niet helemaal aanwezig. Niet? Leon, wat hebben we allemaal voor gadgets? Wat moeten we kopen? Waar moeten we heen? Ik heb vanmiddag wel wat dingen gevonden op het webmagazine in Bright. Um, als eerst het bijna Pasen. Een chocolade-ei met daarin een uh, mp3-speler, 128 mb, intern geheugen. <lacht> in een... <lacht> Door Als je helemaal niet meer weet wat je iemand moet geven. Ik zeg een uh, chocolade-ei met, met 128 mb uh, mp3-speler in een mooie gouden verpakking van InnoVix. Um, daarnaast, uh, de do-it-yourself uh, mentaliteit is weer helemaal terug. Nike en Puma, uh, waren er al mee begonnen, sneakers pimpen. Het is nu ook een uh, lingeriemerk e-love. Die uh, komt met een product dat je je eigen lingerie kan, uh, kan maken. Voor 62 uh, euro maak je je eigen BH en uh, string, of ja, wat je, wat je wil maken. Op zich leuk. Um, <laughs> Ja, wie weet ontstaat ja. er een nieuwe malice dekkers. Ik maak heel vaak lingerie kapot. Dat is dan meestal gratis, maar... <lacht> <lacht> het valt gelijk stil op je. Sorry! Ik ga even verder. Um, laatste, waar ik mee wilde eindigen, is uh, bellen op zonne-energie. Er is uh, in China een nieuwe telefoon uh, die op de markt gaat komen. Van het merk uh, Hightech Wealth. En daardoor dus altijd stand-by. Dus op zich, als je op vakantie gaat naar het strand... Euh, ja, dan hoef je geen adapter mee te nemen. Dus als je hem vergeet, geen probleem. 400 dollar gaat hij kosten en is in de herfst in Nederland verkrijgbaar. Dus, maar moet je nou met die telefoon altijd naar de zon staan? Of laat hij op als je naar de zon... Nee, Je, moet, je weet toch hoe dat werkt. Een calculator, als hij af en toe licht krijgt, wordt hij toch ook gevoed. Dus je hoeft niet constant in de zon te zijn, maar je moet hem wel... Oh. Af en toe uh, wat zonlicht geven, wil je hem kunnen gebruiken? Ja, ja. Dus als je bijvoorbeeld naar een eiland gaat, zoals Ibiza. waar ze zo'n plaat als dit draaien. en dan zeg helemaal... je. ah, oh, ik ruim mijn telefoon in de zon. en ik ga even thuis laten horen wat ze allemaal missen. Zoiets. Ja, zoiets. Dankjewel, Leo! Ballon In het, ...in het warme zand staat in de branding van Ibiza. Dit blijft een heerlijke praat. plaat. Plaat, plaat, plaat. Uh, over niet al te lange tijd Lucien Voort in de studio... ...en die komt even vertellen hoe het was bij de Miami Winter Music Conference... ...waar het overigens de hele tijd heeft geregend. Letten guys, opletten guys, opletter guys. We hebben namelijk Lucien Ford aan de telefoon. Yo, Hallo. yo, yo. Yo, yo, yo. <laughs> Ongelooflijk. Hoor ik, daar, hoor ik daar de saxofoon van Calabria gewoon weer voorbij komen? Ja hoor, in de uh, remix van, van? Ja, ik uh, draai hem zelf ook en ik moet je bekennen, ik, ik zou het niet weten van. back Luke. Kijk, dat ga ik wel zeggen. Laid back Luke Lach op het puntje van mijn tong, dag ja. Ronald. Voor <laughs> hey um, elke nitwit, wat is de Winter Music Conference? De Winter Music Conference is een beurs die één keer per jaar in maart um, afspeelt, zichzelf afspeelt. Waarbij de gehele muziekindustrie, en dan wel de dansmuziekindustrie, bij elkaar komt. DJ's, boekingskantoren, platenlabels en uiteindelijk is het een soort netwerkbeurs. Er is ook echt een beurs in een gebouw waarbij je dus naar verschillende seminars kan gaan. En een seminar wat bijvoorbeeld de ethisch seminar, waar uh, Pat Panetar, um, uh, Jocelyn Brown, uh, ja noem ze maar op. Wel, wel, bij. Uh, um, maar uiteindelijk komt er wel heel veel feesten in de avond. En daar gaan de meeste mensen naartoe. Ik wilde net zeggen, is de, music, uh, de, win de Winter Music Conference niet meer dan een, uh, een groot feestje. In plaats van een, uh, een, ja, een professionele ja, gedoe waar mensen platen-deals afsluiten en dergelijke? Nou, platen-deals worden er al jaren niet meer afgesloten. Het is al nu voor de 21ste keer dat het heeft plaatsgevonden. Dus uh, ze zijn er al inmiddels al een beetje bedreven in. Um, de deals worden in principe nu tegenwoordig tijdens het Amsterdam Dance Event afgesloten. Maar wat je nog wel hebt is. Ja, hoe vaak per jaar krijg je de hele internationale danstop bij elkaar? Een avond met uh, Tiësto, een avond met Eric Morello... een avond met, uh, nou, hoe noem het maar of Sander Kleinenberg, Roger Sanchez. Iedereen die iedereen is, is aanwezig. En er worden ook heel veel demos uitgedeeld... door de grote van de aarde en de minder grote van de aarde. Dus wat dat betreft is het wel een... Uh... Ja, een, een goede plek om te zijn. Niet heb, heel goedkoop. Heb je ook gedraaid, Lucien? Heb je er ook gedraaid? Ik heb het niet gedraaid. Ik uh, zou gaan draaien op een uh, feest van Tool Room Recordings. Maar wat er dus gebeurt is dat uh, dat gebeurt ook heel vaak in, in Miami. Dan krijgt zo'n club een, andere een ander aanbod. En dan wordt een, ja. een feest naar een andere club verplaatst, waardoor er heel veel DJ's dan afvallen. Dus ik ben er alleen maar geweest om uh, te netwerken, interviews te doen en uh, om vooral een uh, kater uh, te genereren. Dat is goed gelukt. Oké, okay, Lucien, een uh, vraagje over platendeals gesproken. Je hebt een uh, nieuwe plaat die je af en toe op de Dansvloer laat horen. Um, heb je die daar nog kunnen slijten? Nou, uiteindelijk zijn de, de twee platen die ik gemaakt heb inmiddels verkocht. Eén plaat is verkocht aan het label van Roger Sanchez, uh, Stealth Recordings. Daar worden een paar remixen van gedaan. We moeten zelf nog een beetje aan sleutelen en dan komt die daar uit. En de andere plaat die ik gemaakt heb, die uh, gaat uitkomen op RNG Recordings. Dat is het label van Roger Krek. Zo, dus binnenkort en, uh, ben jij uh, met een bodyguard zo'n straat, als ik het goed begrijp. Nou, dat valt eigenlijk best wel mee, maar ik vind <lacht> het wel leuk om muziek te maken. En ik ben ook blij dat de mensen de platen leuk vinden. En ook, niet heel onbelangrijk, dat ze leuk genoeg zijn om... Uh, om uh, gere uh, worden. En wanneer mogen wij hem draaien hier? Nou, zo snel mogelijk. Ik, uh, in radiothermen zeggen ze altijd... ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Kijk, Lucien. Lucien, laatste vraag. Uh, in Miami zijn ook de International Dance Music uh, Awards uitgereikt. En nogal ja. heel veel prijzen voor Nederlandse uh, producers en dj's. Zijn wij echt zo groot in, in dance? Put your hands up ja, for Ja, de heeft hem zeker uh, gewonnen. Ik kwam er wel in de gang tegen omdat hij de lift niet meer in kon. Want ik was wel naar boven gegaan, maar uh, het was daar zo druk... Uh, ja, het is inderdaad zo dat de Nederlandse producers inderdaad gewoon uh, wel zo goed zijn dat uh, de mensen er naar kijken. Kijk, Engeland is een toonaangevend land voor wat betreft producers. In Amerika is dans misschien niet zo groot als dat R&B is, maar toch als je kijkt uh, naar 538 is ook genomineerd voor hun beste danspodcast. Dat zijn toch niet, is niet niks. Ze Ik hebben het niet, niet gewonnen, maar het is niet niks. Dus uh, ja, wij dus volgend jaar een prijs voor jou, uh, Lucien. Ja, allemaal stem op mij, hè? Uh, kijk, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Bedankt voor het gesprek, je uh, toelichting, uh, Lucien. Goedjes. Cool. For him with thanksgiving and extol him with music and song. Hmm. Well, I know some of you must be saying, huh, What do I have to be thankful for? I can't pay my bills, my marriage is falling apart, my health is failing, and I just can't find a job. Well, 1 Thessalonians 5:18 says, Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you and Christ Jesus. Als je er nou ook iemand wil bedanken. Dans@rijmond.nl. D A N S@rijmond.nl. Dit was in plaats van Jamie Lewis. weet erom niet echt heel erg moeite te raden wat de titel van de plaat is. Thank you. En deze man heeft ook heel veel prijsjes gewonnen op de Winter Music Conference. Hier kan je ook echt niet omheen, hoe vaak je dit ook remixt. Dit blijft Highest State of Consciousness uh, van Josh Wink. De man die uh, zijn kapitaal eigenlijk verdient in het uh, beleggen in vastgoed in Amerika. Verdient leuk met zijn plaat en elke euro-dollar die hij binnentrekt, stopt hij in een pand. Um, het platenlabel Strictly Rhythm, waar dit op staat, is een erg beroemd en berucht platenlabel. Uh, is overgenomen door een ander label uit, uit Engeland, Defected. Heeft daar een hoofdkantoor en ook in Amerika tegenwoordig. En uh, wat misschien wel leuke in informatie is... dat ik ben wel eens op het kantoor geweest bij Strictly En toen kocht ik nog plaatjes, heel veel plaatjes. Allemaal Strictly En iedere Strictly was goed, want die komt helemaal uit Amerika. Dus ik had een heel mooi beeld van hoe Strictly er al uit zou zien. Toen kwam ik daar, toen was het gewoon een kantoorpand. En Strictly Freedom was van een advocaat een erg overtuigde Joodse advocaat ook. Die zoiets had van, wat komen die mensen hier doen? Rot op, ga weg, want ik moet gewoon platen verdienen, geld verdienen... met platen verkopen voor mensen die ik eigenlijk zelf allemaal niet terugbetaal. Dat was echt een van de grootste decepties in mijn leven. Over decepties gesproken, ik vind deze remix ook niet echt heel erg goed. Maar wat vind jij ervan? Moet ik dat echt zeggen? Ja. <laughs> nou, ik, er, er blijft niks boven het origineel. Ik bedoel... Leon ja. Brouwer? Jammer. Jammer. Dus we, eigenlijk doen we gewoon een etenvervuiling nu. <laughs> bijna op het eerste uurtje van Toestand in de dans. Ik vind het echt greep leuker worden dat radio maken. Reacties? Dans.rijmond.nl dans Voor de luisteraars, um, er zit een, een, een, een paneel om me heen met heel veel knopjes en, en, en in dat paneel zit een, een televisieschermtje en dan kan ik de nieuwslezer zien, want die zit op een hele andere plek in het gebouw. En uh, dit is de gekke nieuwslezer, want die heeft al twee keer gebeld om te vragen wat voor plaat het is. En uh, daar knap ik dan bijvoorbeeld van op, want dan weet je dat je je werk doet en dat er iemand naar luistert. En dat het fijn is.